Leopard tanks van het leger hebben bij Barendrecht de restanten van een van de goederentreinen losgetrokken die daar afgelopen donderdag op elkaar botsten. Het lostrekken had gisteren al moeten gebeuren, maar dat ging niet door omdat het leegpompen van treinwagons met brandgevaarlijke nafta uitliep. Twee locomotieven zijn nu weggehaald en worden ontmanteld. De derde wordt de komende uren losgemaakt. De leopard tanks zijn nodig omdat brokstukken onder een viaduct van de A15 liggen, waardoor kraanwagens er niet goed bij kunnen. In Duitsland gaan om acht uur vanmorgen de stemlokalen open voor de verkiezingen. Ruim 62 miljoen kiesgerechtigden kunnen hun stem uitbrengen voor de Bondsdag, het Duitse parlement. De afgelopen vier jaar heeft de Christen-Democratische bondskanselier Merkel geregeerd met de Sociaaldemocraten. Merkel heeft nu haar voorkeur uitgesproken voor een coalitie van haar partij CDU-CSU met de liberale FDP. Volgens de laatste peilingen zou die combinatie een kleine meerderheid kunnen krijgen. Twee gevangenen uit Guantanamo Bay op Cuba zijn naar Ierland gestuurd. Een derde ging terug naar zijn geboorteland Jemen. De Amerikanen houden nog meer dan 220 gevangenen vast in Guantanamo Bay. Gisteren werd bekend dat het gevangenenkamp op Cuba mogelijk later dicht gaat dan in januari volgend jaar, zoals door president Obama was beloofd. Er zijn nog te veel juridische en logistieke problemen om tot sluiting te kunnen overgaan. In de Eredivisie heeft AZ voor de derde keer op rij een nederlaag geleden. De ploeg van trainer Ronald Koeman verloor de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-0. RKC haalde de eerste punten van dit seizoen door een 4-1 overwinning op rode JC. Koploper PSV versloeg thuis Willem II met 3-1 en FC Twente won met 2-1 van VVV. Twente heeft evenveel punten als PSV, maar de Eindhovenaren hebben een beter doelsaldo. Het weer nog, een heldere nacht. De temperatuur daalt landinwaarts tot zo'n 7 graden. En er ontstaan misbanken. Vandaag opnieuw vrij zonnig en temperaturen tot 19 graden. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Zeg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 truth. Man, that's Cross to bear, but in the name See ya!